Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Moeite hebben met lezen, hoofdrekenen gaat niet soepel... en weinig algemene kennis. Veel scholieren hebben door corona een flinke leerachterstand opgelopen... en die hebben ze nog steeds niet ingehaald. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek waar NRC over schrijft. Tijdens de corona-lockdowns moesten scholieren vanuit huis hun lessen volgen. Ook hebben veel kinderen lessen gemist. Als namelijk één kind uit de klas coronaklachten had... dan moest de hele klas naar huis. Uit het onderzoek blijkt dat vooral achtste groepers en leerlingen met laag opgeleide ouders een leerachterstand hebben. De man van 21 uit Apeldoorn, die eerder deze week werd opgepakt... omdat hij iets te maken zou hebben met de verdwijning van Ercan Usturk... is weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, zegt de politie. Ercan van 29 is al zo'n anderhalf jaar vermist. Hij ging boodschappen doen, maar kwam niet meer terug. De politie heeft inmiddels op meerdere plekken zoekacties gedaan... maar dat leverde niks op. Vorige maand sprak RTV Oost met de vriendin van Usturk... die nog steeds in onzekerheid zit. Gewoon niet slapen, je, er gaat van alles door je hoofd heen. Maar ja, in het begin denk je nog niet... Te het ergste kan ook van, oh hij heeft, uh, misschien heeft hij wel gedronken en is hij uh, opgepakt of weet ik veel wat. Uh, morgen horen we weer wat van hem, maar dat ook niet. Omdat Ertjan al zo lang weg is, gaat de politie ervan uit dat hij niet meer leeft. Mogelijk is er sprake van een misdrijf, maar alle opties worden nog opengehouden. En fatbikes, speedpedelecs, steeds meer fietsen zijn elektrisch. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. In Amsterdam trekt de Fietsersbond erover aan de bel. Zij willen dat er wat wordt gedaan aan de grote snelheidsverschillen op het fietspad. Dat snappen deze mensen wel. Het zorgt voor uh, veel onveilige situaties, soms ja, ongelukken die, die kunnen gebeuren dan. Ik denk niet dat heel veel mensen veel rekening houden met elkaar. Met het fietsen op op zich lijkt me een prima idee. Ja, ik snap het wel aan de ene kant. Want het fietspad zou ik niet uh, heel... Breed zoals niet altijd heel veel ruimte. Als het aan de fietsersbond ligt, mag je in Amsterdam straks niet meer harder fietsen dan 20 km per uur. Het weer in het zuiden en het midden is het inmiddels op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een natte dag. Het wordt ook fris, maximaal tussen de 5 en 10 graden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Met nu Alternative FM. The desire to flaunt his face, with the feeling it should be praised. Blessings all over the place, each admired the way you raced. These people crawl to you, being focused on your crown so bright. You realize that too. But here's the story about the true sunlight. De nummers die uh, zeer recentelijk is verschenen. Deze band, The Meadows, gebeurde vorige week. True Sunlight heet het uh, nummer en uh, daar begonnen we dus uh, deze tweede uur van Alternative FM mee. Ze zijn uh, nog steeds een beetje bezig aan het soundchecken, maar ja, ik uh, weet dat uh, onze vriend Marcus van Damme een beetje ja, toch alles uh, uh, niks aan toeval overlaat. Uh, wat dat betreft uh, is het... Uh, is het gewoon tijd uh, voor uh, dingen uit te proberen. Maar goed, uh, dat, uh, dat hoor je zo direct. Het eindresultaat. Want uh, het gaat erom dat dat natuurlijk straks allemaal strak de eten op gaat. Normaal gesproken klinken ze heel anders. Maar uh, dit is een beetje een semi-akoestische versie uh, van Scarlet Rose... die vanavond uh, gaat spelen. Vier nummers. Uh, dat gaan ze doen. Maar dat zo dadelijk. Maar we gaan eerst uh, verder met uh, muziek. Marlo Vriends... ...heeft deze single uitgebracht uh, vorige week. The 2nd of August... 2 second of august was dat van Marlou. Kijk, uh, zo wordt dat een beetje opgelost. Uh, dan komt gewoon een een of andere flight case uh, erbij. En dan, uh, dan is het allemaal opgelost. Iets uh, dichter bij de microfoon hier. Um, ze uh, heet een Scarlet Rose. Ik heb, uh, uh, ja, ik heb even uh, met uh, de baas of de frontman van de band even zitten, zitten kletsen. Ja, ik kan me nog heel veel meer vertellen Niels, maar eh, nee, jij hebt het woord, uh, hebt het woord uh, gevoerd uh, met mij, dus, uh, dus het begint bij jou. <laughs> um, want uh, ze komen voor een deel aan de ene kant van de rivieren en ook aan de andere kant van de rivier. En dan de onderste, hè, in, ieder, in dit geval de Maas. Ja, klopt inderdaad. We ja. komen uh, eigenlijk deels uit uh, Gelderland, maar ja. we noemen onszelf altijd een beetje reserve-Brabanders. Reserve Brabant. Dus. Ja, ja, ja. Uh, hoe hoe um, even over Scarlet Rose, want dat is de band van vanavond. Um, zijn jullie al een beetje geworteld in de muziekland, uh, uh, wat, wat het er gaat? Want uh, ja, of, of uh, hebben jullie al eerder materiaal uitgebracht? Uh, we hebben wel het eerder materiaal uitgebracht, wat ook op, uh, op Spotify en zo staat. En ja. op allerlei andere streamingsdiensten. Mm -hmm. En uh, we zijn nu een beetje bezig om. Ons nieuwere geluid uh, te, aan het, ja, te introduceren aan uh, de wereld. Ja. En uh, ja, het gaat best, wel, uh, gaat best wel leuk. We hebben leuke shows gehad uh, dit jaar. Ook wat leuke festivals en uh, kleine tour door Engeland gedaan. Ook nog. En uh, ja, het uh, begint nou wel uh, uit te pakken zoals je ooit bedacht had of zo. Hm. Uh, naast je zit Luc. Hallo. Ja, jij bent de tweede stem, heb ik je hem laten vertellen. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Die andere jongens die lachen meteen mee. Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, maar. Uh, backing vocals, of wat is het eigenlijk? Of niet? Luc zingt de echo. Ik zing echo, de echo, ja. Ik zing puur de echo. De, de echo. I, uh, I, uh, Niels naast mij die zingt af en toe de -ho, ho. En dat uh, is dan voor uh, ons de main. En. Ja, ik doe er maar eigenlijk een beetje overheen, uh, overheen schreeuwen. Huh? <laughs> ja. Nee, nee, nee, dat is uh, Joke's Society. Uh, inderdaad, uh, huh. ik uh, doe niet de packing vocals, maar uh, de frontman. Jij bent de frontman. Ik ben Jij bent de, de frontman. echte frontman. Ja. ja. Oké, okay, dus dat, uh, dat, dat, wordt, uh, dat wordt leuk. Uh, Zeker. En ja. um, dan de andere twee? Dag. Dat is uh, Dag. Joshua en die andere is uh, Bob van Loop ja Bob hè ja Bob ja, had Bob. ik me laten vertellen ja, ja. Bob, ja, ja. ja ik begin eerst ja ik kom ik kom zo bij je dus ja. eerst even bij Joshua um, zie ik je ook al vanaf het begin af aan bij de band of niet ik ben uh, iets later erbij gekomen wel hm. Uh, maar ja, vanaf het begin was het begin natuurlijk. Ik zit er al lang genoeg bij dat ik me wel thuis voel ja? hier. Ja. Ja. Wat fijn dit. Ja. <laughs> <laughs> Een warm bad. <laughs> Een warm bad, ja. Een woonzicht erbij. Dan uh, de microfoon even naar je buurman. Dat is uh, Bob. <laughs> Bob van ik. Ja, ik, <laughs> ik ja ik dit is een beetje een geintje nee, dus nee ben... Bob ja nee ja ja dat, dat. dat komt door je broer uh, aan ja, de andere kant wel. Ja. Ja, ja. Ja, maar, ja want uh, ik weet een beetje hoe dat ontstaan is. Jij, jij moet uh, nogal een beetje je hoofd erbij uh, houden als Ja, je uh, zegt het op Je moet. Dat is het probleem. Je zit niet bij de gehele onthoudersclub hè, vanavond. Nee, precies. Nee. Hey, maar uh, jij bent, je doet het slagwerk uh, normaal gesproken. Uh, in het echt heet je echt Gerjan, want dat is ja. je echte naam. Maar um, ja, want, uh, hoe gaat dat met broers met elkaar? Uh, ja, gaat gaat dat gaat eigenlijk niet, maar... Uh, nee. <laughs> Jullie gedogen elkaar eigenlijk. Ja, precies. <laughs> dus, ja. Ja. Nou ja. Uh, ja, het probleem is eigenlijk, hij is van en natuurlijk ook drummer. Ja. En ik ben, eigenlijk, ik ben er nog later bij gekomen. Ik denk net voor Josje was dat, maar die ja. twee die waren natuurlijk al een stuk eerder. Ja. En uh, ja, dat is lastig. Ja. Um, dat botst nog wel eens, hè, dat hij een bepaalde lekkere drumbeat heeft uh, die ik wat, uh, wat verfijner. Ik record er net al wat, ja. Ja, precies. Maar hij krijgt meestal toch wel mijn zin. Uh, ja? Ja. Nou een beetje de zin doordrijven. Ik ga toch weer even... in de richting van jullie twee. Um, want uh, omschrijven we de muziek uh, eens? Uh, wie kan ik van jullie twee... het woord geven? Is dat Niels... of is dat uh, Luc? Um, ja, onze muziek... beschrijven ze tegenwoordig als indie pop. Indie pop. pop. En uh, een vleugje... afropop, hoorde ik ook nog wel eens. Afropop. Uh, ja. Dat is niet die omroep. Nee. nee. Nee, nee, nee. het is, uh, we zijn eigenlijk begonnen als een beetje een rockbandje. Later begon het toch een beetje richting de indie rock te gaan, toch wat, wat liever ja. af en toe. En uh, op de een of andere manier zijn we bij dit uitgekomen. Ik weet niet waarom, maar het klikte eigenlijk bij ons vier allemaal en het voelde goed en het voelde een soort van vertrouwd om te spelen. Mm. En uh, toen dachten we van, ja, hier moeten we mee doorgaan. Want we kregen ook mensen daarmee aan de gang. Toen dachten we van, hey, dit werkt, we vinden het leuk. En het valt op zijn plek, hmm. ofzo. Ja. En uh, toen hebben we de eerste paar nummers daardoor, uh, daarvoor geschreven. En uh, ja, zo is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen om uh, dit te gaan doen. Ja. Um, optreders, hebben jullie ook al een beetje gehad? Ja. Kijk even weer in de richting van Luc. Um, dit jaar al, we hebben er nog een aantal staan. Uh, toevallig zaterdag in Eindhoven. Hmm. En uh, in december, 2 december ook nog. Ik weet niet of dat ik dat al wel mag vertellen. Dat mag, van mij dat mag dat. Ja. Dus in het, uh, in het paard in Den Haag. Kijk aan! Kijk aan. En, uh, ja, leuk podium. Dat uh, echt wel zin in, zeker. Ja. Super nice. Mij Hoe van. zijn jullie daarna uh, gekomen? Is het dan een, een of andere boeker of, uh, of een een of andere programmeur? In de nacht en sla slapen, alleen maar achter die computer en zoeken. Dat, dat, ja. Vooral heel brutaal zijn. Hij kan nog ook nog zijn. brutaal Gewoon zijn. Gewoon vragen, vragen. vragen. Ja, een brutaal hebben de halve wereld natuurlijk. Ja, ja, ja ook af en toe een beetje stout zo tussendoor. Ja, een dat beetje stout, jongen hoor. Uh... Oké, okay, nou, we gaan, uh, we gaan uh, zo dadelijk nog uh, wat meer uh, van jullie horen. Uh, dat doen we met een minuut of acht. En dan weet in ieder geval uh, de techneuten boven. Oh jee, dan moeten we over acht minuten hier zijn. Uh, dit is Le Boe. En het nummer dat heet Rijk. was er Tara Pasfeer, was dat, met uh, Toem Toem Tak, zo heet het nummer. En inmiddels zitten ze klaar. Het lijken wel vier brave jongetjes op een schoolplein, maar ondertussen gaan ze gewoon uh, straks eventjes lekker spelen, zoals nu. Uh, en we beginnen met een, uh, met een nummer dat heet Waiting For You. I keep kneeling, uh -huh. but you're not moving. Don't There was it. a time that you wanted to, but I wait, wait, wait, wait, wait for you, 'cause I skin. I'll keep talking. I'll keep crawling. But you're not moving. There was a time that you wanted to. But I wait, wait, wait, wait, wait for you. I wait. Cause I wait for you Cause I wait for you Cause every time I feel alone I can take this on my own Cause I wait, wait, wait for you Is het eerste nummer. En uh, ik ga ervan uit dat het uh, een van de nummers is die straks op DP komt. Of het is al een oude. Dat, uh, is het een oude? Of is het een nieuwe? Hij, uh, dat was de eerste die in maart gereleased is. Ah, dus, uh, dus uh, uh, dat is het is een van de singles die, die vooruit uh, is gestuurd. Van een EP die uh, zeer aan de staande is. En die binnenkort gaat verschijnen. De volgende. Um, het, het zou bijna Zuid-Amerikaans zijn. Het kan ook Spaans zijn. Maar ja, het is eigenlijk Spaans. El Camino. Maar ik ga straks even vragen waar het uh, eigenlijk uh, vandaan komt. En hoe ze erop zijn gekomen. Uh, tweede nummer. El Camino. You down, and every time I walk around, I see you next to me. I'm sorry that I'll never know, I'll never know how much you loved me. And I forget the moment of death, the trust that never exists. You down, and every time I run around, I see you next to me. I'm sorry that I'll never know, I'll never know how much you hated me. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat waren ze, uh, Scarlet Roos. Straks uh, gaan we natuurlijk nog even met ze praten. Hè, want uh, dat uh, doen we zo. Na dit blokje van twee gaan we weer even uh, met ze verder praten. Want dan uh, mogen ze weer uh, aan deze kant van, uh, van de tafel weer komen zitten. Je hoort weer vechten om een microfoon. Want ja, er zijn er maar drie en er zitten maar vier, er zijn vier heren. Dus dat wordt nog leuk. Um, door met de muziek. En dat doen we met Nienke. En dat nummer dat heet Blijven rennen. is een keer aangekomen door een de Daily Dutchie te volgen. Your Daily Dutchie. Dat is een rubriek wat Conjo Vergeer doet bij uh, Facebook. Tenminste op Facebook. Op zijn eigen pagina. En dan komt hij met een band Baf genaamd. En dit is uh, de laatste single van deze heren. Die hebben ze nog niet zo gek lang geleden uitgebracht. Uh, The Blame heet hij. Daarvoor hoorde je Nienke met uh, blijven rennen... en inmiddels weer aangeschoven de heren van Scarlet Rose. Uh, ja, want um, goed, uh, uh, ik, ik, ik moest even, um, even schakelen net met het tweede nummer. El Camino. Hoe is dat? Uh, en waar gaat het over? Wat, uh, wat, uh, zijn jullie in Spanje geweest of in, in zo'n deuselate woestijn... waar... Uh, Waar je zou denken dat er een, een western ooit heeft afgespeeld van Sergio Leone. Zoiets? Of, of uh, het Of dat, dat autootje van uh, Chevrolet, volgens mij. Chevrolet. Ja, dat is het. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Eigenlijk kwam uh. onze drummer toen aan uh, toen we aan het repeteren. waren met dat... Weet je wel? Ja, toen, ja, ja. En toen viel onze bassist eigenlijk direct in met die partij. En daar hebben we toen wat over geschreven. ja. Dus eerst is het instrumentale gedeelte erbij uh, gekomen. Eerst het instrumentale en daarna de tekst. Ja. Ah. En de tekst is eigenlijk gebaseerd op uh, dingen die je ooit gedaan hebt... waar je ontzettend veel spijt van hebt. Maar ja. daar je er toch van geleerd hebt. Ja. Ja. En dat je ze later ook niet meer gaat doen. Dus het is een beetje zoals een Nederlands spreekwoord zegt... een ezel over het algemeen stoot zich niet twee keer Precies. aan dezelfde ja. ja. Dus het had ook een ezel kunnen zijn, die ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja dat is de een nieuwe, titel. nieuwe, ja. Lezel. Ja. Lezel. Ja. Lezel. Ja, je had, <laughs> ja, Ja, je had vroeger, had je van een kleding, kledinglijn had je Palomino. Oh. C&A, ja. toch voordelig, Daarom vandaan, oh, okay. Palomino. Kan de titels van nog veranderen, of niet? Ja. Ja, nou, dat zou lang. kunnen natuurlijk, maar daar uh, ben je nu een beetje te laat mee. Dus, de, uh, <laughs> oh, jammer. ja. Um, nou, ja, Goed, over, over um, de band zelf. Uh, want uh, ja, hebben jullie dan ook een plek waar jullie bijvoorbeeld ook repeteren? Bij mij thuis. Bij jou thuis? Ja. Heb je zoveel ruimte? Ik heb een, uh, nou, zoveel ruimte hebben we niet. Nee. Mijn vader zegt altijd geld hebben we niet, maar spullen hebben we. Kleedhok. Geen zet ja. maar spullen, net als <laughs> ja. Frans Bouwens. Bezemhok. <laughs> <Ja>, nee, <laughs> nee, ik had een, een garage en toen dacht ik van... Uh, ik, ik ga hier een klein studiootje slash uh, repetitiehok van maken. Ja. En dat ik nooit meer in de auto hoef te stappen om te gaan repeteren ergens. En dat ik gewoon mijn spullen kan laten staan. En waar de band ook mijn spullen kan laten staan. Mm -hmm. En dat heb ik toen samen met mijn pa gebouwd. En uh, ja, toen uh, zijn we dan gaan repeteren. En daar wordt nu tegenwoordig, uh, het wordt magic happens. En dat is altijd op tijd. Altijd op tijd? Het is net een bus, bus eigenlijk. Ja. Nou ja, op het moet je altijd weer mee uitkijken en dat of zeg maar... Ja, dat hebben ze ja. bij ons niet. Nee? Nee. Hey, maar rouwen jullie dat ook wel? Want jullie zijn met twee auto's hier naartoe gekomen vandaag. Ja. Dus uh, niet over nagedacht om is ooit nog een beetje um, een band bussen uh, te kopen of niet? Wel over nagedacht, maar uh, <lacht> wij zijn... Uh, wel veel <lacht> uh, <lacht> Wat zeg je, Joshua? Wel, wel veel rijden. al <lacht> oh, veel, veel rijden. <lacht> ja, nee, en dan nee. kom jij natuurlijk weer in beeld. <lacht> ja, ja. ja <lacht> Ja, nee, ja. het is meer van dat we uh, momenteel het liefst ons, uh, onze welverdiende centjes zeg maar, in... In de, uh, de muziek blijven. Ja, ja, en ook in de, in de studio tijd mm -hmm. en dat soort mm -hmm. dingen. En dat komt er ooit wellicht bij. Ja, is muziek hoofdzaak voor jullie allemaal? Of uh, doen jullie het er een beetje bij? Bij iedereen wel bij, denk ik. Ja. ja. Als ik het zo dus het zeggen. is niet uh, zo dat je... Dat je er even fulltime van zou kunnen leven. Nee, dat gaat, dus, lang, die feest gaat niet wees wees wees op. We zijn weekendstrijders. Dus. Weekendstrijders. Weekend warriors. Dat is, uh, is wel wat moois. He? Vrijdagavond warriors. Uh, vrijdagavond maar. warriors. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, dan uh, eh, is er eigenlijk nog wel een, uh, een tweede naam. Die uh, de Friday night warriors. Kan ja. je ook uh, noemen. Dus. Ja. ja, heb je hem al. Als je op een gegeven moment uh, iets anders wil verzinnen met uh, de muziekstijl. Een beetje wat harder de muziek noemen. De Friday night warriors. Ja, gaan nou. Primaire. <laughs> nou, Moet hier, primair Kom je alleen nog mee? even zorgen dat je die naam nog even ergens claimt? Want ja. anders dan... Uh, ben je ja, klaar. dat is ook weer zo, hè? Want uh, dat, we ja. hebben hem nu uh, in de eten geslingerd. Of nou, het grappige online. was, bij uh, Scarlet Rose toen we dat uh, verzonnen, echt eeuwen geleden. Ja, hoe is die naam ontstaan? Ja, ik wilde iets met Scarlet en hij wilde wat met Rose. En toen kwam Scarlet Rose. Hm. En uh, toen, uh, ja, eigenlijk heel kort klein verhaal. Het is eigenlijk gewoon een beetje als een uh, e-mail die je vroeger had. Dan hm. had je dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, uh, is cool uit hotmail.com bijvoorbeeld. Ja. Maak je dan als je elf jaar oud bent en dan denk je dan, nou, shit. Ja. Ik moet toch iets anders verzinnen. Maar ja, die bandnaam die stond al, dus. Uh, zo ja, denk, nou <laughs> ja dan, dan, dan denk ik nou eigenlijk ook over Scarlett Rood. Ja. Nee, maar het ja. is eigenlijk zo van uh, wij, wij verzonden die naam en op een gegeven moment uh, gingen wij wat show spelen en zo. Hm. En hm -hmm. toen kwamen we erachter dat dat dus ook een lingeriemerk is. Dus als mensen het verkeerd intypen, zeg maar, in de zoekbalk van internet. Ja. Hm -hmm kwamen ze bij een lingerie-merk. Ja, dus, nee, wat was het nou? scarletroos.nl is lingerie. Ja. En scarlet-roos.nl, is onze ja, website. Dus, dus ah, ligt eraan voor dus wat het, voor plezier je gaat. Ja. Het is allebei leuk. Alleen, op een ik jullie niet in lingerie optreden. Nee, dat, dat, dat nee, van we nee, hebben we voor nee, vanavond. Nee. Omdat de veel <laughs> bij was, gaan we dat maar niet doen. Nee, ja, dat, <laughs> dat doen nou, we had gekund natuurlijk. Ja. Maar daar had ja. we weg aan, joh. Ja, <laughs> ja dat zat. Uh, nou, kijk, we gaan zo direct in de tweede uur... nog een band laten horen... Uh, die heten ooit Ties en denial. Nou, als je dat intikt uh, op Google, dan ben je ook aan de beurt. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar uh, ze hebben hun naam uh, op een gegeven moment toch maar omgegooid. En uh, dat uh, heeft een bepaald ook geen windeieren gelegd. Uh, ze zijn uh, redelijk aan de, aan de weg aan het timmeren. Dus, uh, uh, maar ik vind het wel uh, leuk dat je dan op een gegeven moment zoiets bedenkt. En dat je dan op een gegeven moment ergens op een een of andere uh, website... Uh, waar dames uh, met, uh, ja, met rood ondergoed exact, ergens ja. op uh, staan. Weet ik ja. allemaal wat. Ja, we proberen al een soort van uh, partnerschap te creëren. Maar, nee, maar dat, dat, dat, niet, zit, nee. dat nee. zit er nog niet in. Dus als ze euh, luisteren. <laughs> nou, heb ik me ook even laten vertellen... Uh, dat, uh, dat jullie oorspronkelijk uit vijf personen hebben ontstaan, ja. toch? Ja, dat vertelden jullie net ook. Of niet? Ja. Ik weet niet of het in de uitzending of buiten de uitzending is geweest. Maar dat is buiten, uh, wat is er met die, met die vijfde gebeurd? Uh, is die uh, toch uh, hoofdschuddend en in tranen uitgebarsten Op een gegeven moment van nou laten we dan maar er een punt achter zetten. Of, nee, uh, ja, het, uh, het was zo'n beetje zo'n relatie van we waren heel gelukkig met z'n allen. Maar uh, ja, hij, uh, hij zag het toch, hij had toch een andere visie dat, dat wij hadden. En mm. uh, hij vond het ontzettend leuk om met ons muziek te maken. Ja. Uh, een goede gast kon echt goed zingen, hele ja. eigen stem. Um, uh, ja, alleen hij had ook een beetje podiumvrees en uh, dat zat hem in de weg, want wij gingen op een gegeven moment gingen we best wel lekker. Er hmm. kwam uh, extern iemand bij die uh, voor ons uh, wilde helpen om, om optredens te regelen, zodat we, ja, wij een beetje uh, de wereld ingeslingerd werden. Hmm. En uh, ja, dat vond hij toch, uh, toch iets te heftig. Uh, dus dan heeft hij, uh, als er moet, nou, zitten we, nou zitten we met hem. Nou zitten we met, met ja. mij, inderdaad. Ja. Ja. Ik was van Ondersziene, dus tweede, tweede, tweede, tweede zang, inderdaad. Die hebben ze de tweede zanger. Ik was de tweede en, de, zanger. en nieuws nummer drie, dus het uh, ja, dus nieuws zeker, is doorgeschoven. Nou, het is lijkt blikker. wel een voetbal toch, ja. ja, als ik, ik heb, het zo hoor. Nou, een beetje Esther Vetter in Hiro. Uh, ja. ja. um, nou, uh, Red, uh, Red uh, Race. Red Race. <laughs> ja. Ja. Um. Maar hij is nog steeds een hele goede, goede vriend van ons. Ja. En um, yeah. ja, dat is altijd wel belangrijk dat je dan op een gegeven moment toch met elkaar ja. uh, goed afscheid uh, kan nemen. Ja, zeker. Uh, ja, aan het begin is het altijd wel moeilijk of zo. Als, ja. als een band stopt of een band lid. En um, je zit daar volledig in. Dan is het altijd wel een soort van je relatiebreuk of zo. moet er niet van ja. bijkomen. Ja. Ja. Een soort van harde ja, uh, uh, uh, maar. ja. Is, er, is, is er dan toch ook uh, zoiets wat dan zijn weerslag krijgt... in bijvoorbeeld de liedjes, de songs? Die, uh... ja, ik denk wel dat we een andere richting op zijn geslagen. Ja, ja? zeker, zeker, zeker. Hmm. En toch wat meer zijn gaan proberen, denk ik ook. Mm -hmm. En... Uh, het is gewoon fijn om, om samen dan op een, op een bepaalde lijn te liggen. Ja. Kijk, op, helemaal op één lijn liggen met, met vier uh, jongens. Dat, dat, is, dat lukt dat, nooit. Dat, dat is moeilijk. Nee. Dat is een droom, ja. maar dat is moeilijk. Ja. Moet, uh, ik kijk weer even naar de linkerkant. Maar, maar Vinden jullie het uh, wel belangrijk dat jullie daar ook een beetje jullie muzikale ei kwijt uh, kunnen? Ik begin even bij jou, Jojo? Uh, Deze jongen? Ja, ja, ja uh, maar straks... Uh, ja. straks uh, nee, uh, tuurlijk. En... Ja. Um, het is ook zo'n verandering. Ook al is het niet leuk, is ook um, uh, ja, het, het is even nieuw, opnieuw zoeken, maar ja. dat kan toch ook weer tot andere dingen leiden. Ja. En, um, ja dan is het wat proberen en kijken wat werkt. En uiteindelijk uh, ja, heeft dat denk ik goed uitgepakt. Tot ja, ja. Ja. Hoe zit het uh, met jou, Gerjan? Ja, ik was sowieso altijd al irritant achterop. En, uh, <laughs> ja. Ja. Dat kan je meer tot 16. Hij is nee. Goed ja. Nee. ja, nee, maar goed. Maar, uh, ja, uh, voor mij veranderde er eigenlijk, eigenlijk niet zo heel erg veel. Visie nee. bleef hetzelfde. Uh, drum is eigenlijk pas veranderd zijn Zel Camino. Dat we een beetje met dat hip-hop-beatje uh, kwamen aanzetten. Mm -hmm. uh, ja, verder voor mij eigenlijk niet zo heel veel veranderd qua, qua feeling. We zijn een beetje een andere weg opgeslagen qua, qua muziek. Mm -hmm. uh, iets waar ik heel erg aan moest wennen, moet wennen. Ja. Uh, niet wat eigenlijk mijn eerste keuze is. Helemaal heel eerlijk, eerlijk te zeggen. Uh, maar wel super tof om te doen. Dus ja, ja lekker open-minded. En uh, lekker mijn ding doen. Ja, um, ja en we zitten hier ook te verkondigen. Alsof we afscheid hebben, geno hebben genomen van een bandlid. Maar het is nog ja. steeds een van onze beste maten. Ja, nou ja. dat is Hij zit nog steeds regelmatig bij ons op de bank. Ja, dus, uh, ja nou, dat is alleen maar goed, toch? Dus nee, dat is wat dat betreft ja. gewoon super tof. En uh, ja. zouden we zouden gewoon lekker met deze groep samen ja. verder aan het gaan. En uh, ja. Ja, kijken waar het, uh, waar het schip kan stranden. Ja, uh, want ik denk dat een goede chemie... ...en de lol in de muziek maken... ...dat dat ook heel belangrijk is. Ja, dat, dat, is dat is wel het mooie van deze groep... ...dat we alle vier uh, totaal andere meningen hebben... ...die soms totaal uit elkaar ligt... Ja. ...en dus toch dat het alle vier uit elkaar ligt... ...brengt dat toch een, mooi, een soort van een kernpunt. Ja. We kunnen elkaar soms echt wel zien. Merken jullie dat ook uh, terug in de optredens die jullie dan doen? Uh, dat het ja, die spelplezier uh, daar ook... Uh, ja, heel, uh, die, die zijn altijd wel energievol, ja. ja. Als je ons ziet spelen, dan dat spat tenminste... ...als ik naar mezelf kijk... ...ik moet soms vaak ook met repetities vaak geremd worden... ...in <laughs> drumspilletjes en ja. uh, dat soort dingen... En dat is op een optreden... ja, spat de energie er wel vanaf. Zeker als ze met z'n allen lekker in zitten. We krijgen veel feedback ook van het publiek. Mm -hmm. Dan kunnen wij daar wel lekker op gaan. Althans, als ik voor mezelf spreek. Ja. Uh, nog iets over feedback. Dat is een leuk woord. Maar hoe uh, hebben jullie dat ook regelmatig uh, teruggehoord? Uh, uh, van, van, van mensen in de muziekwereld? Ja, het is vooral, uh, uh, nog steeds met, met singles natuurlijk. Het is best wel lastig, want je hoort iets in de wereld. Maar mm. je hoort het eigenlijk in een hele grote vijver terecht... Waar uh, miljoenen bandjes muziek in droppen. Mm -hmm. um, maar het is zo wel... Wij zijn wel echt een, een, een... Als ik het mag zeggen... Een soort van live band. Yeah. Dus uh, live komt het altijd echt op tot zijn recht. Omdat uh, wij voelen gewoon dat het publiek... Ook vrijwel direct met ons gaat meedoen. Zonder dat we er wat voor hoeven te doen. En dat is niet van... Hey, kijk, nou, ons nou eens even te slecht spelen. Mm -hmm. maar, uh, maar dat is meer van... ook oh, ook de keuze in de muziek natuurlijk. Hè? Dus hè, als je hele vrolijke, dansbare muziek maakt... Mm -hmm. dan, als ik voor mezelf spreek... als ik naar een beetje sta te kijken... dat dat leuke muziek maakt... dan is het altijd heel moeilijk om stil te blijven staan. Ja. En dat is toch wel echt de feedback... die bijna altijd terugkomt. Goed. Uh, de vibe. Ja. Nou, dank. We gaan uh, op naar het nieuws van uh, 9 uur. En ik uh, ga er nog even een, een paar laten horen... Deze dame was hier uh, niet zo lang uh, geleden. Uh, dan heb ik het over Lisette Aviva. En het nummer dat heet Shout to the win. Turn your head when I am down Denying that no one has an endless summer As soon my leaves fade to dust I'm left alone cause sorrow is contained You don't know So you En het uh, nummer dat heet Shout Against the Wind. Ik uh, moet even dat uh, corrigeren. Um, we hebben er nog één tot aan het uh, nieuws van um, 9 uur. En dat is uh, deze van De Autoriteit. En dat zijn jongens uit Rotterdam. En ze brengen Nederlandstalige Hiphops K of wat dan ook. En dit is titelnummer Rapper ontsnapt. De meeste MC's zijn verstandelijk gehandicapt Spitten wekken tracks en ze rappen met een spraakgebrek Ik steek mijn nek uit en zie alleen maar idioten Brokken piloten, middenmotors die niet lekker lopen Het is geen forum, ze zien eruit als schoren. Ongewassen oren en een ongeschoren skrotum Ongelikte beren gedragen zich als Rambo Vertonen kunstjes, ze geven poten op het commando Ze zijn verwend en ze worden zelfs op straat erkend Nagewezen uitgelachen als het dorst Door het hek van de instelling waar ze wonen. Krijgen ze nootjes en lopen ze rond in een blootje Ze hebben kleren nodig en ze zoeken onderdak Ze zangen ze op straat tot ze worden opgepakt Ze zijn ondeugend, ze weten niet van goed fatsoen En als ze nodig moeten poepen ze hun plaats plassoen De meeste rappers zijn geschrift Ze horen dingen, ze hebben stemmen in hun oog zitten Help je kinderen, haat je kinderen binnen Red je kinderen, er is een rapper ontsnapt De meeste rappers hebben pijn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 Ik dank je de koekoek. ik geef ze een les Dus ze terug naar de TBS-kliniek Dat is waar je echt zieke rappers ziet Ik zie ze kwijlen, ze hangen daar in de gordijnen Onder een tong verstoppen ze hun medicijnen Ze slikken bolletjes ijs in met choco-saus En daarna gaan ze klompen dansen op de house Helemaal wous, en ze leven niet meer naar de code Ze zijn te doden opgeschreven, hebben hulp nodig De meeste rappers zijn geschikt ze horen dingen, ze hebben stemmen in hun hoofd zitten. Help je kinderen, haat je kinderen binnen, red je kinderen. Er is een rapper op snel. De meeste rappers hebben pijn. Ze slikken pillen en zien dingen die er niet te zijn. Help je kinderen, haat je kinderen binnen, red je kinderen. Er is een rapper op snel. It is rapper on snap. A rapper on snap. a rapper on snap. Eerst was he here, and now is there. There's a is on snap. A rapper, on snap. A rapper, a rapper, a rapper, on rapper, a rapper, a rapper, a rapper, a rapper, a rapper, a rapper, a rapper,